Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De apotheken blijven tijdens de kerstperiode toch open. Dat heeft de rechter bepaald. Mensen die werken in apotheken wilden eigenlijk gaan staken vanwege de hoge werkdruk. Maar de branchevereniging van apothekers die wilde dat niet en stapte naar de rechter toe. En die geeft de vereniging nu gelijk. De rechter zegt ook dat het niet oké okay is als patiënten een week lang geen medicijnen kunnen krijgen. De gemeente Enschede krijgt geen toestemming om torenhoge boetes in te voeren voor zwerfafval. Want wie daar rommel op staat gooit hoort een boete te krijgen van 1000 euro, vindt die gemeente... maar het ministerie van Justitie houdt vast aan 170 euro. Ja, want dat geldt voor heel Nederland. Volgens deze verslaggever van Omroep Oost... zou zo'n hoge boete alleen maar verwarring veroorzaken. Het kan niet zo zijn dat je bijvoorbeeld in Enschede... dan een boete van 1000 euro krijgt... en dat je in de naastliggende gemeente Haaksbege... In, in dit geval bijvoorbeeld um, 160 euro moet betalen. Die verschillen zijn dan zo groot... dat het voor inwoners eigenlijk ook niet meer te begrijpen is... De gemeente Roosendaal heeft iets bedacht om vuurwerk van Dalen af te schrikken. In die plaats hangen nu grote prijskaartjes aan dingen op straat. Aan een lantaarnpaal hangt bijvoorbeeld een kaartje met 1500 euro erop. En aan een afvalbank hangt er eentje met 750 euro. De gemeente Roosendaal hoopt zo dat mensen beseffen hoeveel schade ze aanrichten. En de allereerste Tesla Cybertruck van Nederland staat sinds deze week in de showroom. En hij is ook al verkocht, weet Omroep Brabant. Het is een soort hoekige stalen tank die is gekocht door een YouTuber uit Limburg voor 200.000 euro. Ja, en opvallen dat is ook precies wat hij daarmee wil gaan doen. Want uh, mooi dat vindt hij hem eigenlijk niet. <lacht> <laughs> dit is nog absurd, jongens. What the fuck is. Ik zie deze auto voor het eerst in het echt, hè, jongens? Eerlijk, Jesse. Eerste, eerste blik: Boos. marketing, toch? Ja, man. Gewoon, de, de auto zegt gewoon: ja. pak mij. Pak mij voor marketing. Meer niet. Ik ben geen auto om in te rijden en dit en dat. Ik ben gewoon gemaakt om. ...om op te vallen en om bedrijven te laten groeien. Dat zegt die auto gewoon. What the fuck? Ja, dat is inderdaad geen auto om in te rijden. In ieder geval niet in Nederland. Want door de scherpe randen komt de Cybertruck hier niet door de keuring heen. Het weer dan nog vanmiddag vooral droog met kans op zon. Later op de dag wordt het wat bewolkter. En vanavond komt er vanuit het westen wat regen aan. Het is een graad of 7. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden...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 Met nu ZFM luncht. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. En nu even geen rust aan de kust. Dit is ZFM. Vroeger toen had je sneer. De wonde leert, er is geen donder Fantastische dagen. En ik weet nog mensen, dat. Wacht even, jongens. Ik weet nog dat. Ja, het is een leuke avond. Zaterdag um, En ik weet nog dat ik er eens een keertje mocht. Ik er eten zeg. En toen was het net kerstmis. En. Uh... <lacht> toen was het Christmastime. Christmas met de Christmas tree en ze hadden een prachtige Christmas tree, hadden ze. En ik, ja, wij thuis hadden wij niks. We hadden zo'n armoeig boompie, weet je wel. Ja, heel dun ding. Heel dun ding met van die, van die kringen onder zijn ogen, weet je wel. Ja, helemaal niks. En allemaal dezelfde ballen. Nou, allemaal. Drie of vier ringen erin, geloof ik. Het was een leeg boompie. En een trompetje, ik zie het nog hangen.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 Als ik hem afschoot, bleef hij aan een touwtje hangen. Oh, maar ja, we waren toch hele goede vriendjes. We konden best met elkaar opschieten, hoor. Want ik mocht er wel eens spelen. Met... En hij had ook een mandolin. Eh, eh, eh, Patrick had een mandoline, Want hij was, de, hij was bij de verkenners. Ken je dat? Met de ba Baden-Powell, dat was een hele chique groep. Er waren allemaal rijke kinderen waren daarbij. Rijk volk, rijk volk. En die hadden alles er met zo'n hoedje op, weet je wel, en zo van goed. hoed. En een je herinneren? Ja, bestaat nog. is er nog over de hele wereld. En, en hij was daarbij en dan. Uh, en dan uh... Ja, mijn moeder zei altijd: je gaat niet bij de padvinders, want dan krijg je een kou op de blaas. <lacht> We hadden toch die wijde pijpen, weet je wel? Een korte broek met pijpen en die kou die trok dan zo op, weet je wel. Ja, de blaas, hè. Daarom hadden ze ook dat kampvuur, hè. <lacht> kampvuur. Hè? gingen ze zo zitten, weet je wel, met kampvuur. De vlam sloeg in de pijpen, weet je wel. Ja. Maar dat was allemaal rijk volk.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 Dat is een Engels liedje, nou is die ouwe. Dat zongen ze als die iemand jarig was. En dan zongen we ook cowboyliedjes van... The Sunshines Bright for the Old Kentucky Home. Oh. The Sunshines Bright for the Old Kentucky Home. Potverdorin, dat vond ik mooi, hè? Dat vond ik mooi. En dan zongen we van... Uh, uh, oh, give me a home. Oh, dat vond ik ook zo mooi. Oh, give me a home. Typisch van de verkenners van de padvindersliedje. Uh, oh, give me a home. Doe eens, Koen, laat eens even... Spelen? spelen? Dat is het, dat is het. Doe het do nog. Dat is het, dat is het. Oh, give me a home. Doe maar, wie het kan, mag meespelen, jongens. Ja? Jawel. Daar komt hij, daar komt hij. Oh, give me a home Where the buffalo roam Where the deer and the of fly Where seldom is heard A discouraging wood In the skies of the cladion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 de tweede reis aan Simon. En na de voorstelling kwam hij naar me toe. Toen zei hij tegen me... Toon, ik ben geen groot zanger... maar ik heb lekker met je meegezongen. was Simon Karmegelt. Op maar met kerst eet er niemand eieren, dus kerst valt niet zo zwaar. En in ieder huis zie je een boom staan met brandende kaarsen verlicht. Als ik zou mogen kiezen, kerst mee. met kerst lopen lachende soldaten. Overal zonder een bezot met gezlube lachende soldaten Overal zonder een bezot met gezlube lachende soldaten Overal zonder een bezot met gezlube lachende soldaten Nou jongens, het spijt me, maar dit vind ik echt geen gehoor. Wat een uh, vreselijk nummer is dit. Dat, uh, dat ja, kan niet. De dus we gaan. Uh, bep, bep, we zijn in de uitzending. Ja, we, we zijn gaan, al in de uitzending. Uh, we, gaan, we gaan naar uh, Hanni. En uh, Hannie die gaat ons de cultuuragenda voorlezen. Oké, okay, dan ben ik daar. Ja. Ik, ik zit op een tune te wachten. Maar dat, uh, nee, ik heb geen tune oh. voor de cultuuragenda. Oh. Die moeten we oh, nog maken. Maar die moeten we een keer gemaakt. Komt in het nieuwe jaar. Ik ga gewoon beginnen. En ik merk wel uh, of Saskia aan het eind klaar is. Vast wel. Want ze staat onder de knop. Dus oh, ze luistert hartstikke gezellig goed. met je mee. Hartstikke goed. Nou, 20 tot en met 30 december in de schuur. Lange Begijnstraat 9 in Haarlem. Is de Good Mensch Dinner Show. Het verhaal is gebaseerd op Bertels Brechts goed, Goede Mens van Saison. En in de voorstelling Good Man's volgen we de goede doelen-CEO Shanna... die op haar eigen benefietavond komt te overlijden. Je verzint het niet, hè? In de hemel begint ze ook de goed mensen uit te hangen. Ze confronteert het hemelpersoneel... met de verwaarlozing van hun morele ambities. En in deze voorstelling laat ze het zien... hoe het complex helpen kan zijn. Hoe kun je of hoe kunnen we onze hulpdrang het beste vormgeven? Hoe help je iemand op de juiste manier? En hoe ga je op met de wetenschap dat je niet iedereen kunt helpen? Het schijnt een ongelooflijk mooie voorstelling te zijn. Ze noemen het een avondvullende voorstelling... en die wordt gespeeld tijdens een feestdagenwaardig drie-gangenmenu... inclusief dranken. De tickets zijn 67 euro. En dan krijg je de voorstelling... Je krijgt het drie gangen menu en de drankjes. Dus het is een geweldige avond. In de Schuur, in de Lange Begijnstraat 9... 20 tot en met 30 december te zien. Je kunt reserveren tickets.schuur.nl. Dat is natuurlijk een geweldige avond theater gecombineerd met zo'n mooi diner. Even naar de echte kerstfeer, dat hoort er gewoon bij. Het circus. In Carré heb je altijd een schitterend circus. Maar in Haarlem ook. In Haarlem, in het Rijnaldapark, Park, is neergestreken het Wintercircus. En het blijft daar vanaf 20 december tot en met 5 januari. Wie het circus tegemoet loopt, die raakt al onder de indruk van die nostalgische en artistieke entree. Dat is helemaal in de Anton Pieck-stijl. Dat doet denken aan de beroemde circussen van William Barnum en Bailey. Ja, ja, Ik weet niet ja, of je dat ja, kent. Ja. Binnen in de tent is maar liefst plaats voor duizend personen. Als je dus de Schiphol weg, ik weet niet of zeg ik dat dan goed afrijdt en je kijkt naar links, dan zie je die hele enorme tent al staan. Acrobaten, clowns, fietstunts op BMX fietsen, jongleurs. Er is zelfs een kunstijsplateau waarin schaatsen wordt gecombineerd met luchtacrobatiek. Nou, het is spectaculair. Je moet wel reserveren natuurlijk. Reserveren op wintercircushaarlem.nl. Haarlem.nl. En dan blijf ik even bij Haarlem. Want het is iets heel grappigs. Dat heb ik toevallig pas weer gisteren gelezen. Dat heet... Of grappig. Ja, het is wel grappig. Achter slot en grendel. Kerst. Ik weet niet, kennen jullie dat? Er zijn van die rondleidingen in de koepel in Haarlem. Ja, mijn oude werkplek. Ja, ik weet niet of... Of jouw microfoon aanstaat, maar in het is jouw oude werkplek. Het was mijn oude werkplek. Het is jouw oude werkplek. Niet dat je er gezeten hebt, dat ze dat nou denken. Nee, ik ben lang gedetineerd geweest, maar niet omdat ik iets fout had. Aan de andere kant van de deur. Ik ging gewoon steeds naar huis om vijf. Ken jij Oud-Sipier Mark? Ken je die? Mogelijk, weet ik niet meer. Oud-Sipier Mark, die weet alles te vertellen. Namelijk over hoe de kerst gevierd werd vroeger daar. Nou, dat was wat. Als je binnenkwam, stond er van beneden tot helemaal bovenin... Een prachtige kerstboom. Ja, dat was zo kunstig versierd. Ja, werkelijk. Die ja. koepel, joh. Ja, en, en, en het, het, het, stond er een kerstboom? Nou, dat antwoord geef je eigenlijk al. Ja. Kregen de gevangenen ook een kerstcadeautje? Er was dus niet alleen water en brood, maar misschien ook iets op het brood? Ik weet niet. Ik kwam met mijn animatie, uh, map binnen, maar het was geen cadeautje. Nee. Dat zagen nee. ze ook niet zo. Okay. Nee. Nou, Mark geeft dus een, uh, een rondleiding. Hij neemt je helemaal mee door de verbouwde en gerenoveerde gevangenis. Het is ook geschikt voor kinderen. Dus uh, ja, de, de cellen blijven gewoon open hoor. Dus er gebeurt uh -huh. niks. Er gaan geen deuren opgesloten. op slot of zo. Nee hoor. Aan het eind van deze rondleiding ligt er voor iedereen een klein kerstcadeautje. klaar. Ah, nou, het is namelijk. Het is. Even kijken. Het is al heel gauw. Het is 22 zondag, hè? Ja. ja, zondag. Zondag om 11 uur. En het duurt tot half 1. Wel eventjes uh, tickets bestellen op dekoepel.com. Leuk er, Hartstikke leuk. Nou, 7,50 euro ja. voor de kindertjes. Nou, dat is toch wel een heel interessant uitje. Dan ga ik weer even verder met de andere agenda... want ik had dit ertussen dan, uh, Jij Ja, dat over een kerstwandeling door Zandvoort werd. Uh -huh. Het is aanstaande kerstavond 24, geloof ik. En dan had jij het over van 4 tot 7 ja ik heb opgelet hè dat ja, 21 ja zei jij even? 21 ja, nou juist de, de sprookjes op van onze lezer ja. ja. ja. in Bloemendaal heb je op 24 december oh, dat start bij restaurant Fleury daar staat er een lichtjesoptocht speciaal voor kinderen die nemen ook een lichtje mee de optocht die gaat naar de dorpskerk. Die kennen wij wel. Er zijn we ja. geweest bij die mooie voorstelling. Helemaal aan het eind van de Bloemendaalse ja. Weg. ja. Uh, de, de optocht wordt begeleid door een draaiorgel. Oh, uh, er luk. zijn twee starttijden. Want het is vaak best wel druk. Eén om zeven uur. één om half acht. In de dorpskerk leest cabaretier Erik van Muiswinkel... een kinderkerstverhaal voor. En van Muiswinkel past je bij de traditie van het Bloemendaalse kerstfeest. waarin in het verleden bekende inwoners van zuid kernemeland zoals Hakim, Tooskeragas, Remco Veldhuis... en Kerstverhaal aan de kinderen voorlezen. nu is het dus de beurt aan Erik. Na het voorlezen kan er in de kerktuin... glühwein en chocola chocolademelk gedronken worden... en in de, de kerktuin is nu omgebouwd tot kersttuin. Het scheelt een lettertje. Met levende staldieren. Dus, levende uh, staldieren, joh. Ja, dat ja, ja, is ook gewoon lekker in de buitenlucht. Ja, ja, ja helemaal lekker. Op 19 december tot en met 31 december in de Schouwburg in Haarlem. De muzikale kerstcomedie Postillon d'Amour. Ik weet niet of jullie uh, naar het tv-programma kijken op zondag. Uh, podium klassiek. Ja? ja, ja, ja. En dan ja. was die van de week. Zag je daar ook een stukje van die man die die ja. kartonnen decors maakt? Oké. Okay, ja. Ja. En uh, daar zongen ze ook in die mooie pakken. Ja. Uh, dat is een, een geweldige comedy, Postillon d'Amour. Onder andere doen daarin mee. Thor Brown en Malou Gorter, die kennen wij van uh, de televisieserie Oogappels. Oogappels. Ja. De voorstelling gaat over twee bevriende strijders in het Pruisische leger. August en Frederik. Als na de slag bij Waterloo, August wordt onderscheiden met een, uh, met een mooie... ja, wat noem je dat? Eermedaille. Uh, ja. maar, maar Frederik niet, dan krijg je jaloezie. En dat zorgt ervoor dat de vriendschap bekoelt. Als dan ook nog August verliefd wordt op de zus van Frederik, Amalia, ja, dan gaat het natuurlijk helemaal mis. Het is gebaseerd op het boek van Jan van Dijk, De Slapende in de Haarlemmerhout. En uh, Posteljon de is dus een familievoorstelling helemaal in de Haarlemse kerstvier. Nou, je moet echt gaan, want die decors en die kostuums. Ja, zijn ik heb er een stukje van gezien. Het is ontzettend mooi. wordt heel ja, leuk gezongen. Heel erg leuk. Ja. Je kunt. Uh, voor aan de voorstelling een Christmas treat bestellen. 7,50 euro. Dan krijg je warme chocolademelk met slagroom en marshmallows... in een damour beker Ja. Zo, zo. Met churros, met kaneelsout, mm. suiker. dan kan je dippen. De beker mag je mee naar huis nemen als oh, aandenken oh, zo. De Christmas treat staat tot een kwartier... voor aanvang van de voorstelling voor je klaar... in de Jos Brink-foyer. achter Jos Brink-foyer... We worden weer even nostalgisch. Het is toch een hartstikke leuk kerstuitje. 19 tot en met 31 december. Stad Schaalburg Haarlem. Maar ondertussen weet iedereen wel reserveren. Stad Haarlem.nl nl. Nl. Dan in, in de film 21 december. Whatever happened to Christmas. Met Leo Blokhuis en Ricky Kolen. Ze hebben speciale gasten. Tangerine en Frederik Spicht. Zo'n oh, leuk mens vind ik. Dan. Ja, Frederik. Ja, maar Frederik. Ja. Uh, Leo Blokhaus die vertelt op zijn welbekende manier... de verhalen rond de kerstliedjes. We kennen Leo van uh, Top 2000, Agogo. Go, -Go. Oh, muzikale encyclopedie Ech, man. Dat is dan ja. altijd tussen kerst en oud en nieuw uh, ja. op, op uh, tv. Vroeger deed uh, Matthijs van Nieuwkerk dat. En die noemde hem altijd Don Leo. Omdat hij <lacht> toch van die uh, enorme mooie anekdotes kon vertellen. Dat gaat hij dus dan ook doen. En dan over de kerstliedjes. Ze worden begeleid, de muzikale vrienden... Tangerine en Frederik en Ricky. Uh, door de Rotterdamse band Onkobar. Aangevuld met toetsenis, Roel Spanjers. En een hartverwarmend blazers an, uh, ja, ensemble. Reserveren. Veelhaarlem.nl Dan heb ik nog even een grappig dingetje. Het is in Beverwijk. Voor de kinderen met de kerstvakantie. Want uh, er zijn heel veel kinderen die zijn enorm geïnteresseerd in de dinosaurussen. Wil je daar nou alles over weten? Hun uiterlijk, hun voedsel, de grootte waarom ze uiteindelijk uitgestorven zijn. Ga dan naar kinderboerderij De Baak in Beverwijk. Westerhoutweg 18. Gewoon eventjes googelen, kinderboerderij Beverwijk. Dan kom je er wel uit. Daar is alles te zien en te horen, animaties en wat dan ook, over de dino's. De tentoonstelling is dagelijks te bezoeken tussen 10 en 4. En die is er tot 20 januari. En wat heel leuk is... De toegang is gratis. Nou, dat, is altijd ook wel eens leuk, toch? dat is altijd prettig. Ook wel leuk. De film Music Wicked. Ik weet niet of jullie die kennen. Er is altijd een enorm... Be ja, uh, beroemde musical geweest in het theater. Mm -hmm. Hij heeft op Broadway gestaan. is de hele wereld overgegaan. Hij heeft zelfs hier ook gespeeld. In, lang, in het uh, Scheveningen Circus Theater. Wat nu geloof ik anders heet. En nu is hij op het Witte Doek. En het verhaal gaat over twee heksen... die bij elkaar op de toverschool zitten. Ze worden vriendinnen... Maar ze zijn ook heel verschillend. Zo staat Elfaba bekend als de boze heks. En Glinda als de goede heks. Elfaba die wordt vaak be verkeerd begrepen omdat ze groen is. Je ziet ze ook op die, uh, mm -hmm. die uh, posters altijd, de groene heks. Ja. En dat komt volgens het verhaal door de groene elixir... die haar moeder in de film drinkt als ze zwanger wordt. De rol van Elfaba wordt gespeeld door Cynthia en Rivo. En Glinda door Ariana Grande, dat is nogal no. een beroemdheid. Dus te zien in uh, Pathé. Dan moet je echt even op Paté kijken. Want zijn, uh, per dag, geloof ik, drie keer wordt hij gedraaid. Maar het is natuurlijk een enorm leuk kerstuitje. Voor de hele familie in Pathé, Wicked. Dan gaan we naar zondag 22 december. Zondagmiddag 22 december in Café Studio in Haarlem. Jessica Goes Funk met Saskia Leroux. En Funk Quartet. Het is dus een heerlijk funky jazzmiddag met de fantastische trompetiste Saskia Leroux. En als het goed is, hij bewaart de lijn en gaat met me te praten. Twee, die twee kennen elkaar al jaren, dus dat wordt gezellig gepraat. Uh, ben je er nog, Sas? Ik zit te luisteren naar jullie heerlijke... Ja, joh. Nou, Jullie gaan nu lekker in gesprek. Beppe en Saske, die kennen elkaar al jaren. En wij mogen meeluisteren als het goed is. Jij hebt de hele cultuurkalender meegehoord. En voor ja. de mensen die gewoon lekker willen hiphoppen, willen dansen... ben jij er 22 e aanstaande in de studio op de Grote Markt in Haarlem. Sas, we hebben inderdaad ja. geschiedenismeid. Ooit nog collega's bij Helene Schuttevaars, Five Times the Lady... We hebben van de week al onze hilarische herinneringen opgehaald. Dus ja. daar hoeven we de luisteraar nu niet mee te plezieren of te vervelen. Maar vertel, want ik zei het eigenlijk al in de vooraankondiging. Sommige mensen doen iets, andere mensen zijn iets. En jij bent gewoon muzikanten. Ja, ja, zeker. Ja, Dit is wat je leeft en je komt weer met een prachtige bezetting in de studio. Wil je ons ervan vertellen met wie jij die middag gaat spelen of avond? Het begint om zeven uur. Nee, het begint om half vijf. Het staat verkeerd op de website. Oh, wat goed dan dat ik dat nu te sprake breng, zeg. Ja, want als de mensen uit de koepel komen, wat ik uh, net zo'n leuk uitje ja, vond, We kunnen ja. ze naar Café Studio. Kijk, zo ken ik je. Gewoon ja. meteen even praktisch doorlopen. Hupsakee. dan kunnen ze lekker uh, swingen op onze muziek. En ja, uh, ja de muziek het is heel erg leuk. Ik heb natuurlijk heel veel uh, ervaring opgedaan in die damesband vroeger. <laughs> nou, uh, nou, niet alleen dat, Sas. Want ik herinner me dat jij altijd nog wel je eigen bands erbij had... waar je naartoe snelde als wij ons ding hadden gedaan... En, uh, ja. en dat heb je nu weer. Je hebt meer dan ervaring opgedaan. Want ik heb nu zelfs even Wikipedia erop nageslagen. Meid, meid, meid. Wow. Wat heb jij veel gedaan. En nu dan uh, Jessica Ghost Funk. Jessica. Jessica. Jessica. Ja, en uh, kijk, het is wel zo dat ik nu een combi heb in mijn band. Hè, want ja. ik heb een hele geweldige bassiste mm -hmm. op Contrabass. En dat is Simone Mens. Ja. Dus, uh, en verder heb ik natuurlijk mijn echtgenoot Warren Bird uit Amerika. De fantastische soulzanger en uh, geweldige jazzpianist. En uh, ik, uh, het is geen uh, kwartet... Ik heb nog um, naast uh, Will Smith op drums uit Zandam. Ja. Hij uh, uh, heet in Nederland gewoon Willem Smith. Maar in het buitenland noemen we hem altijd Will Smith. Klinkt goed, <laughs> klinkt goed. Ja is een geweldige funky drummer. Heb ik ook nog een geheim wapen in de strijd meegenomen. En dat is, ik noem het al, ik zeg altijd... A star is born, als hij op het podium staat. Want hij heeft zichzelf van uh, pure jazzgitarist uh, omgetoverd tot uh, blueszanger en gitarist. Uh, Maarten Ruschen, helemaal uit... Uh, Wat komt hij? Oh ja, Amersfoort. Nou, ze komen vanuit het hele land... Uh, te gek, Sas, te gek. En dan gaan jullie, uh, ga je eigen werk spelen, vertel ons. Ja, ja eigen nummers spelen en een paar nummertjes van Maarten. En uh, ja, uh, dat, dat, uh, van mijn uh, cd's, of, uh, ik heb zelfs een LP. En uh, mijn distributeur zit ook in Haarlem, toevalligerwijs. Oké. De Burton Records, uh, daar kun je er bij kopen. Maar ik zal er ook wel een paar meenemen. En uh, mijn laatste album heet dus Trumpets Around the World. Zo, zo, zo. dat is jou wel toevertrouwd. Ja. Want die trompist, die, die dat is eigenlijk een lichaamsdeel van jou geworden, hè? Ja. Nou ja, en ik ben ook saxofoon erbij gaan spelen. Dat las ik, dat las ik. Ik weet wel dat, uh, toen wij elkaar leerden kennen, speelde je zelfs contrabas En daar vertelde je nog een heel geestig verhaal over. Want je zei, ja, ik heb eens gekeken wat er eigenlijk nodig is op zo'n podium. En ik zie dat er wel bassisten tekort komen. Dus die heb ik me ook maar eigen gemaakt. En zo uh, herinner ik me dat je dat bij ons ook nog wel eens deed. Maar uiteindelijk werd je onze ster En uh, van de week haalde ik al de herinnering op. Jij was daar altijd heel relaxed in, Sas. Echt heel relaxed. Het is gewoon jouw ding, hè? Je zat ja. naast mij gewoon je trompet uh, schoon te maken. Had je zo uit elkaar gehaald. En tegen de tijd dat je solo kwam, had je hem weer helemaal in elkaar. En blies je de sterren van de hemel. Ja. <laughs> dus ik kan me wel iets bij voorstellen hoe je nu ook deze bezetting bij elkaar hebt gekregen. Simone Mens. Uh, nou ja, ik ben natuurlijk altijd geïnteresseerd in vrouwelijke muzikanten. Wat kan je ons nog meer over haar vertellen? Nou ja, uh, zij is een heel actieve dame. Hè? Ja. Zij uh, is er nog niet zo heel lang bezig. Maar ze is wel uh, uh, wat ouder. Helemaal zelfmeet, Dat vind ik ontzettend knap. Nou... En... Uh, ze speelt eigenlijk met iedereen, zou je ook wel kunnen zeggen. Dus uh, ze speelt met Rienus Groeneveld, met Wouter Kiers. ze speelt daar met mij. Ja, en dat regelt ze allemaal zelf, hè. Dus, uh, want zij heeft dat optreden ook voor ons geregeld. <laughs> en, uh... Ja, gewoon geweldig. Helemaal te gek. Ja, we zijn laatst bij haar geweest in Friesland. Ze woont in een sprookjesboerderij <laughs> en, uh, met haar vrouw. En uh, ja, het was gewoon uh, een, een droom. droom hoe zij dat allemaal uh, voor elkaar weet te breien. Zij is heel, haar carrière helemaal vorm aan te geven. Want ze heeft niet alleen dit optreden voor ons geregeld. Maar we spelen ook nog... Misschien dat ik dat even mag zeggen. Absoluut. Uh, we spelen in Amsterdam Zuidoost... bij de fantastische Graciela Hunsel... op het Jazz Zuidoost podium. De week daarop. Dat is uh, op zaterdagavond van uh, 7 tot half negen. En um, uh, de dag daarop, dat is op uh, zondag de 29. ste dus voor de mensen in Friesland spelen we in Herenveen. En dan is allemaal geregeld voor ons. Helemaal te gek. Kunnen we deze dingen ergens uh, opzoeken als we iets aan gaan klikken? Heb jij een link waar we dit allemaal op kunnen gaan zien? Ja, dat is heel uh, makkelijk. Vertel. Uh, de link. Je kan natuurlijk mijn naam googlen. Saskia Trompet. Ja. Als je mijn laatste naam vergeten bent. En Simone is helemaal makkelijk. Simone Mens. Mm -hmm. Kun je ook? ...overal vinden. En dan uh, vind je onze agendas... ...vind je onze YouTubes... kan je zien wat voor soort muziek we maken. Nou, voor zaterdag heb ik... ...een Funky Dance programma... Uh, ...samengesteld. Ja. Dus dan uh, hoop ik dat de mensen wel een beetje... ...gaan dansen ook. En een beetje... Kijk, wij pr proberen natuurlijk ons muzikaal... ...helemaal uit te leven. Hè? Mm -hmm. mee te trekken. Want uh, we willen natuurlijk... Uh, ...dat dit jaar... ...tot een heel fantastisch einde gaat komen. En uh, muzikaal gezien ook. Dus die feestelijkheid... ...die moeten we gewoon in onze muziek... ...tot uiting brengen. Dat het uh, gewoon uh, gaat bruisen. En, uh, want je voelt het een beetje aan de mensen. Iedereen zit zo'n beetje in de kernstemming. Ja, uh, ja, ja, ja. ja. ...gaat er gebeuren en uh, dan gaan wij ze lekker losmaken, weet je wel. Dit gaat er gebeuren, gewoon lekker uh, heerlijke jazzmuziek... ...gecombineerd met funk, hip-hop, soul, blues... ...en uh, lekker uh, dansen en uh, uh, een goede tijd samen hebben. Klinkt heel erg goed en ik denk dat we daar ook allemaal, zoals je al zei... ...heel erg aan toe zijn om gewoon lekker onbekommerd te dansen... ...lekker te luisteren naar jullie muziek en... Ik ga het nog een keer zeggen. Want het staat dus fout op de website. Het begint om half vijf. Aanstaande ja. zondagmiddag half vijf. Is het uh, uh, vrij entree? Of moet er gereserveerd worden? Het uh, is vrij entree. Dat is wel echt geweldig bij ja. Café Studio. Ja. Dus, uh, en het is ook nog op de grote markt. Hè, dus je ja. kan het niet ja. missen. Je kan het niet missen. En nee. zoals jij al af, uh, aangaf. Het is een hartstikke leuk stukje lopen. Vanaf de koepel. Ja. Hey Sas, ik dank je meer voor deze enthousiaste informatie. We gaan jou in de gaten houden. Ik wens je voor zondag. Zelf kan ik helaas niet. Want ik drum nog een klein beetje. En het regent repetities vanwege de kerstnacht. Hè? Maar um, ik, we gaan jou in de gaten houden. Ik ga je persoonlijk uh, ontmoeten in deze dagen. En ja. alvast voor aanstaande zondag. Heel veel plezier. En uh, laat al je enthousiasme op alle kijkers en luisteraars overvliegen. Met een geweldige kerstgedachte. Niet alleen een goed eind van dit jaar. En straks ook een heel goed begin. Heel veel dank voor je enthousiasme uh, mededelingen Sas. Heel te rek. Ja, Jij ook dankjewel. Ja. Dankjewel. Ja. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. <laughs> Even een ander nummer opzetten, dan hoor je de reggae uh, iets van reggae van. De. Even een ander nummer opzetten, dan hoor je de reggae uh, iets van reggae van. De. Ik dacht, al, er gaat iets niet goed. Er zit een. Uh, echo, een echo, echo. Ja, ja. En dat klinkt vreselijk lelijk. Dat viel me net al op met dat uh, liedje uit. Uh, van. Uh, wat had ik nou hiervoor gedraaid? Wat van haar? Ook van Saskia? Van Bluff of zo. Nee, oh. dat, dat klonk ook... Nee, ik weet niet, goede doel. Oh, goede dat doel. klonk ook al zo gek... omdat er een echo in zat. Ik, ga, ik moet eens even wat anders bedenken. Zoals een van onze trouwe... Uh, luisteraars al zegt. Het is af en toe net... Uh, dik, bij, bij elkaar, dik voor mekaar zo bij jullie. Ja. <laughs> maar ik kan hier dus... helemaal niks aan doen. Ik weet niet wat dit is. Eens even kijken... of ik iets anders... Uh, Tussendoor kan draaien. Uh, nou, dit is niet leuk, jongens. Dat dit gebeurt. Het is echt niet leuk. Nou doet hij niks meer. He, jawel, oh. hij doet wel. Maar ik, ik zal iets moet even, even iets moeten zoeken wat we kunnen luisteren voordat ik. Uh, nou ja, dan maar even de Andrew Sisters, denk ik. Als die het willen doen, tenminste. Ah, oh, die willen het vast. Ah, ja, jawel. En ja, dat is voor Saskia en mij ook leuk, want we deden veel nummers van de Andrew Sisters. Okay. Is dat zo? <laughs> ja. <laughs> nou, Buy meer me business ja, En ja, me ja. Ja, ja, ja. mij ook <laughs> leuk, want we deden veel nummers van de Andrew Sisters. Nou, kijk, uh, ik, ik weet het niet hoor. Ik heb het afgezet en het doet het nog steeds. Ik wil het helemaal niet. Even kijken. Wil je even verschuiven dat ik even iets vertel? Uh... Nou, ik, ik ga nu kijken of je het doet. Even kijken. Wil je even ja, verschuiven? Ja, nu doet hij het. Nee, hij zit nog steeds met een. Ja, graag, doe maar. Oké, okay, want we hebben natuurlijk ook nog de filmclub in ons dorp. De filmclub van Zandvoort vertoont zaterdag 21 december. Ook alweer morgen drie traditionele kerstfilms. In de middag zijn er twee komische kerstfilms voor de jongeren. En aansluitend een hilarische kerstfilm voor de senioren. Uh, ook de zaal in het circustheater uh, is in kerstsfeer. De beroemde kerstfilms Home Alone 1 en 2... worden in Nederlands ingesproken, worden gedraaid... en heb je deel 1 al gezien, dan ben je natuurlijk welkom op deel 2. Maar als je het filmmarathon aandurft, kom ze dan alle twee bekijken. Beide films zijn namelijk hilarisch. Deel 1 start om half twaalfs morgens. Deel 2 direct daarna om half twee. Het is leuk, wordt ook hier gevraagd om in kerstoutfit te komen. Maar ik denk dat mensen in het dorp gewoon allemaal... in kerstoutfit zullen zijn. Ja. Als dat smiddels al begint. Want s'avonds hebben we de sprookjeswandeling. En we worden allemaal aangeraden om ons gewoon leuk te kleden. Ja. Kijkt u toch eens op de website hoe wij erbij zitten. Beste lieve luisteraars. We houden het gewoon nou ja, In samenwerking met de Seniorenvereniging is voor de film voor de volwassenen. gekozen van The Grinch Who Stole Christmas. En deze film wordt om vier uur smiddags gedraaid. Uh, ook in een met kerstversiering aangeklede bioscoopzaal. Dus naast de koffie, de thee, de limonade... zijn er ook lekkere kerstkrantjes. Kaarten kosten 2 euro per persoon per film. En bestellen kan binnen via Facebook, Messenger, Filmclub van Zandvoort. Of stuur een e-mailtje naar info-bioscoop-zandvoort-apenstaartje-gmail.com circus U gaat het allemaal vinden. En u gaat allemaal de films zien. Hoe ver ben jij dol? Ik ga het met, uh, proberen. Laten we, laten we even een kruisje. Hè? Ja, we slaan eerst de camera dus ja, uit. Het is dus een lied over een geslaagde kalverliefde. En het heet. De kerstezel. Zo leuk dit. Het gebeurde op 12 december. We waren aan het rekenen. En ik was al klaar.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 Ja, en ik ben ineens de voorkant. Nee, hij is de <lacht> en toen is het beste begonnen. Hè? Met z'n allen alleen tegen mij. Steeds verder naar grapjes verzonnen. Met telkens die stomme rot ezel erbij. Wat kost dat nou, Harry? Ezeltje rijden. <lacht> of ezeltje prikken.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 Ik moet ezel zijn. Hij, hij moet niet de ezel zijn, ik moet ezel zijn, jo, toen ik het hoorde, ging ik door de grond. Ja, en ik ben niet eens de voorkant. Nee, hij is de, pot. de dag voor we op moesten treden. Ik kwam Jos niet op school. Hij had zogenaamd griep. Maar het was enkel alleen voor de leden dat hij als voorkant verschud met mij liep. Nou, in mijn eentje riep ik toen, speel ik dus mooi, geen hey, ezel. En toen zei opeens Mario mag ach laat zijn ander Maria maar spelen. Ik wil samen met Harry de ezel wel zijn.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 Ik mag met Mario Lein. Samen in één pak Ik heb dat jaar zo'n kerstfeest gehad. Echt waar. Ah, leuk. Hoe oud zijn jullie eigenlijk? Ik doe strakjes nog wel een paar kinderliedjes. Ja. Typisch Harry Jekkers. Heerlijk liedje, heerlijk liedje. En wie ook zo'n lekker liedje had, dat is natuurlijk Urbanus. Die mogen we niet vergeten, deze uitzending. Een bakske vol met stroom.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 Jezuske is geboren, halleluja, hallo. Jezuske is geboren in een wachtstil vol met stro.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 Dezeke is ik mis geboren, alleluia, hallo. Dezeke is geboren in een bakstel vol met stro.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 Jezeken is geboren, alleluia, alleluia. Jezeken is geboren in een bakstje vol met stroom. Ze bleven daar maar zwaaien met hun vuisten in het rond. De os en de neuzen lagen knock-out op de grond. Toen kwam God de Vader en Hij sprak, Dit is mijn Zoon. Nu stonden ze te gapen, nu zaten ze daar schoon.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 En trok zijn aureoeltjes scheef over zijn oor. Hij is gelijk nog groot en is aan sportwagen gekropen. Al wie dan mij volgen wil zal vreed hard moeten lopen. Jezuske is geboren, halleluja, hallo. Jezus is geboren in een bakje vol bestroon. Jezuske is geboren, halleluja, hallo. Jezuske is geboren in een bakje vol bestroon. Urbanus was dat een, een, een leuke uitvoering. We hebben nog één liedje van de sidekick. te goed. Het liedje van de Zuidkik op Sierven-Zandvoort. En dit is dan mijn keuze. Oh, oh, Holy Night van oh, Denverskampen. Oh. A metal fashion. The, the world in sin and appear and the soul The thrill of hope The weary world rejoices For yonder breaks A new and glorious world Ja, absoluut mijn favoriete kerstliedje. Lekker Lekker het stof uit je oren. Prachtig. Ja, ja Prachtig. vonden jullie het mooi? Ja, ja. ja, ja. Ah, gelukkig. Heerlijk, Goed zo. dat is muziek. We ja, heerlijk. Die gitaren en die drums. Oh man, heerlijk. Ja, nou in ieder geval. Uh, uh, ja, minder heerlijk is dat het programma erop zit, jongens. Ja. ja. Het spijt me. De tijd is om drie uur voorbij gevoerd. Vloken. Ja, het gaat echt heel snel. Ja. Het is toch al net dat ik op een glijbaan zit, zo aan het eind van het jaar. Ja. Alles gaat zo hard, joh. Ja, niet normaal. Hè? Nou, dat vind ik ja. maar dat getal 2025. Ja, dat vind ik echt zo'n getal van het dagje vroeger. Surrealistisch. Surrealistisch. Ja, ja. Nou, ik had eigenlijk verwacht vroeger dat we rond deze tijd al zelf allemaal door de lucht zouden vliegen. Ja, echt waar. Dat had me een beetje tegen eigenlijk, hoor, die ontwikkeling. Wat doe je in de toekomst? Ja, ja, ja. Nou, niks hoor. Nou, er blijft nog wat te dromen. Ja. Hey meisjes, uh, we gaan afscheid nemen van onze luisteraars, onze kijkers. Uh, we hebben er weer van genoten, denk ik, om het weer drie uurtjes te mogen doen. Absoluut. En ja. ik hoop dat onze luisteraars net zo genoten hebben... om mee te luisteren en te kijken met ons. We wensen jullie natuurlijk ontzettend fijne feestdagen toe. En uh, een, een prachtig, allemachtig mooi 2025. En hopelijk kunnen jullie weer lekker om de week op ons afstemmen om mee te luisteren. En uh, eventueel mee te praten. Uh, liedjes aanvragen, weet ik het. Ja. Doe gewoon lekker. We staan overal voor open. En, uh, tips ja. te geven, vooral ook tips. Ja, Jongens, zo is het. Vertel dat even, vertel dat ja. even. Zo is het. In Dorp. Altijd goed, altijd goed. We gaan uh, de uh, uitzending uit. Uh, bedankt voor het kijken. En uh, Net King Cole die mag afsluiten. Jammer, hij gaat niet het hele liedje, liedje redden. Dat is zo mooi, hè? Ned Merry Cole. Christmas allemaal. Fijne fijne dag. Ja, fijne kerstdagen, dag, dag, dag. Doeg. Who feeds the reindeer all their hay? Who wraps the gifts and packs the sleigh? Who's helping Santa every day? Mrs. Santa Claus.